Dikte met het NOS Journaal. De omzet van de horeca is het af van dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS lag de omzet gemiddeld bijna 7% hoger. Vooral cafetaria's deden het goed. Zij zagen hun omzet met ruim 9% groeien. Met een omzet van ruim 2% deden cafés het een stuk slechter dan de andere horecabranches. Die kleine groei komt door de gestegen prijzen.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 In de Randstad staat toch een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar staat de Ciclopunt de Brechtseplein en Rotterdam Centrum. Drie kilometer na een ongeluk. Bij Rotterdam Centrum is daardoor de rechterreis ook afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 15 adres voor autoschades en APK keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de verdouter specialist voor Zandvoort en omgeving.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 It'll about it. pagaste mala mis cariño tan sincero porque conseguirás que no te nombre nunca vas MTX TV op kanaal 45. 45.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 Pretty smart, but you got being right down to an art You think you're a genius, you drive me up the wall You're regular original, I know it all Oh, you think you're a spaceship Oh, you think you're something else Okay, so you're a rocket scientist That don't impress me car Don't impress me